11 uur. Joris Tubenitski met het Enowashun een militair vliegtuig uit de lucht geschoten... met luchtafweerraketten en machinegeweren. Volgens het leger zijn 49 militairen omgekomen. Het gebeurde bij de luchthaven van Lugansk. Bij die stad wordt al weken gevochten. Het ministerie van Defensie zegt dat de opstandelingen het transportvliegtuig... vlak voor de landing op een verwerpelijke manier hebben neergehaald. De pro-Russische opstandelingen hebben nog niet gereageerd. In Irak zit een Nederlander vast, in een stad die is ingenomen door terreurgroep ISIS. Vermoedelijk kan hij door de strijd in het noorden niet weg. Het ministerie van Buitenlandse Zaken probeert hem samen met de autoriteiten in Irak in veiligheid te brengen. De man zit vast in industriestad Baiji. Het ministerie kan niets zeggen over zijn identiteit. Volgens de Telegraaf is de man technicus voor het bedrijf Siemens. De topman van de Nederlandse zorgautoriteit laat buitenlandse dienstreizen geregeld betalen door bedrijven waarop hij toezicht houdt, schrijft NRC Handelsblad. Ook zegt de krant dat topman Langejan en andere NZA-bestuurders voor declaraties andere regels aanhouden dan voor instellingen waarop ze toezicht houden. Sinds zijn aantreden in 2010 ging Lange Jan zeker 16 keer op dienstreis op kosten van bedrijven en zorginstellingen. De WK-wedstrijd van Nederland tegen Spanje is gisteravond bekeken... door gemiddeld 7,2 miljoen mensen. Het gaat om mensen die thuis op Nederland 1 keken. Vlak voor het einde keken er 8,3 miljoen mensen. De Spaanse sportkranten noemen de 5-1-overwinning van Oranje... een wereldwijde vernedering en een nachtmerrie. Het weer, het is vrij bewolkt en er kan nog wat regen vallen. Vanmiddag droog en meer zon, het wordt 17 tot 19 graden... Morgen vooral zon in het zuiden en oosten van het land. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A1 Amersfoort richting Amsterdam is dit weekend dicht tussen Knopendiemen Diemen en Knopend Watergraafsmeer. Twee kilometer file staat tussen Muiderslot en Knopendiemen daarom. Verkeer richting Amsterdam moet bij Knopend Eemnes omrijden via Utrecht. Tot zover de verkeers...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 ja, vertel. <laughs> Spannend. Ja. Nee, dat heeft uh, meer te maken met de huidige functie die ik nu bekleed. Ja. En dat is uh, medewerker economische zaken. Bij zijn werk ik, Stichting Episcineinstelling oh, Nederland. Ja. Ja. Uh -huh. Ook wel beter bekend als de Kukjeshoeve. Ja. En ja. ik factureer de AWBZ. Uh -huh. En zorgverzekeringswet. En ja, met die hele decentralisatie, dus ook met uh, jeugdwet en dat soort zaken... Ben ik al eigenlijk op de hoogte van alles wat speelt? Oh, dus Je bent ja. al goed gespecialiseerd. Ja, in. Als dat wel dat ja. zou, zou, zou, zou ik het kunnen zien. Ja. Ja. Ja. Ja. En de 3D's. De... Had je dat nu al verteld? Wat was dat nou? Dat zijn de, mm. <laughs> de drie uh, decentralisaties. Dus dan moet je denken aan ouderenzorg, jeugdwet ja. en een gedeelte uh, werkloosheid.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 Dat is nog, dus kort is kort nog. Dat is heel kort. Ja, ja. Ja, ja, ik ben hier ook nog vrij onbekend. Ja, ja. klopt. Ja. Ja, anders had ik wel gevraagd van wie ben jij er ientje. Ja. Maar, ja. <laughs> nee, je bent er niet van ientje van zo'n nee. nee, nee, nee. Dat, dat is wel waar. Uh, dat betekent ook dat je naar school gegaan bent in Heemstede ja. opleiding. Ja. En wat voor soort opleiding was dat? Ik heb op het Atheneum College Haagveld gezeten. Ja. Daar heb ik VWO gedaan. Bekend.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 Wat rustiger wonen en ook een beetje op uh, het idee op de toekomst van nou uh, iets, iets ruimers. En toen zijn we ook gaan wezen kijken van nou wat is er mogelijk en, en uiteindelijk kwamen we eigenlijk alsnog op Zandvoort uit. Want anders zit je in Haarlem Noord of iets, uh, of iets dergelijks. In heemsteden gaat het ontzettend snel. Dus in die huizen ontzettend snel verkocht. Ja. Er is niet en veel keuze duur, he, daar. Nee. We, nee. Dus dan ben je eigenlijk. En toen dacht van nou laten we hier eens gaan kijken. En toen zijn we op een heel mooi monumentaal pand. Uh,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 Oh, je hebt in Zandvoort natuurlijk heel veel keuzes die je ja. kunt maken. Strand, duinen, je kan overal eh, naartoe. Hè, ben je auto liefhebber, ga je ja. naar het circuit. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ben je muziek liefhebber, nou, in het dorp valt genoeg. Uh, wordt er georganiseerd. Klopt. Zandvoort Alive, ja. ja. onder andere. Ja. Ook heel leuk. Ja. Ja. Ja. Ja. Oké, okay, dat bevalt je dus wel. Uh, ja. Maar even naar je politiek. Uh,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 ja, dus je moet ze komen. omturnen. Ja, eigenlijk wel. Maar ja, een linksliberaal. Ja, he. het ja, is, ja, het ja. Is, we moeten wel zeggen inderdaad, ja. een sowieso, Zo zijn we dus. Ja. En ben je maar, in, in Heemstede, was je daar ook al bij, bij uh, de politiek? Of, of ben je nee. alleen maar hier in Zandvoort erbij uh, ik, ik ben echt in Zandvoort ben ik erbij gekomen gekomen. Ja. Hoe, hoe kwam je daarbij dan? Wie, wie, wie sprak je aan? Uh? Nou, het, het was eigenlijk meer... Um, Sowieso de partij op zich. De D66 is altijd hetgene wat ik gestemd heb vanaf het moment dat ik 18 was. Met name ook het feit dat ze vrije politiek bedrijven en een aantal idealen nalopen. Daar ben ik het mee eens. En de reden waarom ik eigenlijk hier in Zandvoort. Ik wilde eigenlijk iets gaan doen, en met name met de kennis die ik had, maar ook omdat ik nu een vaste, echt een vaste woonplaats had. Want voorheen heb ik ook in, in Amsterdam gewoond en in Haarlem gewoond, maar nooit iets had van: Nou, hier ga ik hier heel ik lang zitten en hier wilde ik blijven. Dus nee. toen, nou, laat ik, laat ik eens wat gaan doen. Ik had wat tijd over, dus. En toen dacht ik bij mezelf, Nou, ik ga me gewoon aanmelden. En ik ben er eigenlijk heel, eigenlijk heel blanco ben ik erin ingestapt. En het leuke was, is dat uh, in de partij, of in ieder geval in het lid, was mijn uh, oude, uh, leraar Klaas nou, allemaal. Ja. <lacht>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 Ja, ik, ik ben... Je moet een beetje van de Zandvoortse verhoudingen afweten. Ja, ja, je moet wel weten wat er speelt inderdaad. Ja. Nou, ik ben uitgebreid uh, ingelicht ook door mijn schoonvader. Die, uh, die woont hier al 35 jaar. Dus die heeft me al enigszins uh, ingelicht over het ja. een en ander. Ja. Ja. Ja. En uh, ik ben ook de Algemene Ledenvergaderingen afgegaan. En, en ook bij de fractievergaderingen geweest. Ja. Met name ook vanwege mijn achtergrond natuurlijk. Ja. En daar ook op die een beetje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 Maar het is wel handig om toch wat. Ook een beetje weet ja, wat er en dat er speelt. iemand even met een de oog meekijkt, is ja. altijd handig. Ja. Ja. Ja. Maar na al, heb je na al dat leeswerk en, en, en fractievergaderingen. heb je dan nog tijd voor ontspanning? Laat ik zo zeggen: sport of hobby's. Ik moest mijn laatste. heb ik me weer opnieuw voorgesteld aan een aantal nieuwe leden. En eigenlijk kom ik vrij burgerlijk over, ik, uh, ik laat mijn hond uit. Dat doe ik met heel veel plezier. <laughs> <laughs> ik werk heel graag. En uh, voor de rest, ja... Uh, ik ga af en toe leuk wat feestjes af. En, uh, loop je niet over het strand of zo? Uh, ja, dat doe dat ik, ik doe ook. Ja, echt, ja, dat, ik, ja, als ik mijn hond uitlaat, dan loop ik door het strand. Of ik loop door de duinen. Mm. Of ik loop hier door het dorp heen. En, uh, ja, verder heb ik eigenlijk ook niet heel veel spannend. Ja, ik, ik draai af en toe nog eens in mijn, in mijn vrije tijd uh, plaatjes, maar dat doe ik voor, uh, voor mezelf. Ja, dat was ooit eens een keer een, een uit de hand gelopen hobby. Ja. Het is nooit wat voordoor. maar ik vond het wel altijd heel leuk om te doen. Ja, ja. Nou, het is jammer dat je actief politicus bent, anders hadden we je voor CFM wel uitgenodigd. Ja. <laughs> maar dat is helaas ja. niet te combineren. Ja. Nee. Nee. Nee. Nou, een muziekprogramma zou nog kunnen, dat, uh, dat maar, wel. Maar, maar je echt. weet nooit wat het, hoe het loopt. <laughs> nee, dat is ook zo.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 Uh, overleg? Uh, het vergt inderdaad meer overleg. Er zit uh, veel meer tijd in nu ook. Uh, ja, Daar heb je natuurlijk ook mee te maken met je een coalitie. Hebt, dat je hebt een coalitieoverleg, ja. je fractieoverleg. Ja. Uh, nou ja, alle raadsvergaderingen ja. moeten we natuurlijk afgelopen ja. Ja. worden. Ja. Uh, ja, dat, dat vergt inderdaad meer, meer tijd. Ja. Ja. Uh, maar wij noemen dat wel een luxe probleem. Het is niet zozeer dat we het, uh, dat we het heel vervelend vinden, want uh, we zijn er ontzettend blij mee. Ja. Het is wel. Uh, het is gewoon ontzettend leuk. Ja. Ik kan niks anders zeggen dan dat. Het is eigenlijk... Uh... Nou ja, Over hobby gesproken. Ja, ja. <laughs> oh ja dat werk, is, is inderdaad. Hobby. Ja, ja. Kan uh, dan, ook, dat ook, ik had ook echt tijd over. Ik, ik, ik werk 36 uur per week. En ja. dat is uh, uh, het voordeel van het werken in de zorg. Mm -hmm. um, dus ik had ook altijd een, een dag, twee dagen en een maand dat ik over werk aan vrije je, tijd. Werk je fulltime eigenlijk? Of heb ja, je, ik werk fulltime. Oh. Ja, maar ja. heb je dan uh, speciale diensten of heb je echt gewoon kantooruren, zeg het maar? Zijn, het zijn echt kantoor oh, kantooruren. Ja, okay. ja. Ja. En, uh, maar doordat je en, ja, niet de volledige 40 uur kan werken, uh, dat, dat, heb je dat je mag tijd simpelweg, over, dus. heb je tijd ja. over. Ja, ja. Ja, en ik had zoiets, ja, ik ben net hier natuurlijk hier natuurlijk gaan wonen en toen ja. dacht ik vandaan, vandaar de politiek in. Ja. Ja. Ja. Uh, en jong en jong, hè? jong, jong uh, nou, een jong buitengewoon raadslid nou, jong, relatief jong en wat is relatief nou, jong? ik ben 31, dus ik vind, ik vind oh, mezelf nou, niet meer jong dat zou ik niet zeggen nee? Nee. Nee. Nou, nee. Nou, ik kan niet nou als je naar het college in de raad kijkt dan zit je dik onder de gemiddelde ja, leeftijd ja, ja dat, dat, is wel, dat, dat viel mij op zich ook wel op ja. uh, het is geen negatief iets hoor want nee, uh, nee, nee, uh, nee. wijsheid komt ook met de jaren het het is, aan de, het is aan de andere kant wel jammer dat zo weinig mensen zich in de politiek bewegen. Dat, dat merk je wel. Je ziet wel. Ik vind wel. Uh, je ziet wel een beetje afwisseling. Je ziet het bij de VVD wat jongere mensen. Er komen je ziet meer bij. Jongere, ja, komere. in de CDA ja. heb je dat gezien. Ja. Ja. En Bij D66 ook wel. Ja. Maar het mag, het mag wel wat jonger af en toe. Mocht er ja. nog wel een paar bij? Ja, dat mag wel. <laughs> ja. dus meld je aan, zou ik zeggen. Ja. Oké, okay. goed. Nou.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 Ik, ik heb natuurlijk bedrijfseconomie gestudeerd, dus ik kijk ja, altijd daarom. met een schuin ogen naar ondernemers. Mm -hmm. en uh, het, het, valt, het valt mij op inderdaad dat het, uh, dat het wel terugloopt. Yeah. Dat, dat viel me sowieso op. Uh, nou, ik was laatst op, de, op het circuit en ik was daar met een, uh, een vriend van mij naartoe gegaan. En die zei ook, ja, ik, ik kwam vroeger nooit, nooit zoveel op het circuit hoor, want ik heb er niet zo ontzettend veel mee. Mm. Maar uh, ik vind het wel uh, mooi dat het georganiseerd wordt. En ik... Mm. Zou het liefst uh, wijs van elke week, elk weekend races willen zien. Dat, ja. dat maakt me niet zo heel veel uit. Ik, heb ook, ik ervaar ook geen overlast van. Maar Hoorde je het in de steden eigenlijk? Even tussendoor ja, vroeger? Ah, sorry, ja, af en toe, Wel. als de wind stond. Ja, ja, ja, maar ja, zelfs ja. dan had je er ook geen last van. Wel nee. Want het had met het de bevrijdingstop ook zo. Ja. Ja. Dat is het, ja, ik vind dat het erbij hoort. Ja. Maar zo'n tien jaar geleden was het ontzettend druk.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 We weten een beetje meer van je. Je leesverhaal ja. is ook nog niet zo erg lang. Dus nee. Het, het verhaal is ook niet zo lang. Nee, nee. Okay. nee. We gaan je meemaken in, ja. in de Raad. We zijn nieuwsgierig uh, hoe jij je gaat manifesteren. Ja, ik we gaan het wel. We ja. gaan het horen. Bedankt dat je hebt willen voorstellen aan de zandfoto's. Okay. Bedankt voor je komst. Ja, we gaan uh, door met Roy Orbis. You got it.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 In de blauwe tram, de grote zaal van de blauwe tram... over de ontwikkeling van de Louis-David's carré... en de ontwikkeling en reconstructie van de Weg. En dat is van zes tot acht. Ja, dat is nieuw voor mij, reconstructie Hogeweg. Maar, ja, ik okay. herkende het ook nee, met, maar. Nee, daar wist ik niets van. Goed, dan op het circuitpark Zandvoort... is het Dutch National Racing Team dagen, zijn er...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 Lana Lemmens hebben op 20, 21 en 22 juni Culinair Zandvoort Groot festijn, eh, op het, eh, voornamelijk op het Gasthuisplein. Het eh, 21 juni is er trouwens ook weer een, een kofferbakmarkt. Eh, die is dan niet zoals eh, op het Gasthuisplein, maar bij Centerpark Zandvoort ja. En 22 juni. Eh,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 En aan tafel zitten de badmintonfamilie. De tweeling Wessel en Brechtje En de oudste zus Imke. Imke. Ja. En zij zijn kampioen. Nou ja, bijna ja, kampioen. Meerjarig. <laughs> meerjarig, <zo>. ja. <laughs> ja. Um, Waarin eigenlijk? Badminton. Oh, oké. Okay. Badminton. Ja, badminton. <laughs> uh, we beginnen bij, bij jou, uh, Imke. Vertel eens... Uh, ja, nou, ik ben... Nederlandse kampioenschappen hè. Ja. heb jij gedaan. Uh... Afgelopen twee weken geleden was het. Afgelopen ja, een tijdje twee geleden. geleden. Ja, toen uh, drie finales. In mijn dubbel en single was ik eerste geworden. En mixen mix laatste tweede. Maar het was wel lastig. wist ik al van tevoren. Want allebei mijn partners waren geblesseerd. Dus ja, gelukkig wel nog twee keer eerste geworden. Maar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 En single? Single heb ik... Oh, wacht. Nee, heb heb ik... Nee, graf je Laat nou maar. Ja, ja. ja en Wessel? En ja, ik heb wel alle drie de onderdelen gespeeld. we ja. uh, een mix hadden we samen gespeeld. Toen hadden we de kwartfinale verloren. Dat was zonde. Hadden we echt kunnen winnen. Uh, de dubbel moest ik gelijk tegen plaatsen, Maar het was ook nog een mooie wedstrijd. En met single was ik tweede geworden. Ja. Heel goed. Ja, ja. Maar jullie moeten natuurlijk ook heel erg oefenen. Ook, hè? Hoe, ja. hoe vaak oefenen jullie... Uh... Nou, we trainen met de meeste trainingen was het ongeveer voor ons, in mijn brengtje, vier, vijf keer per week. En... Ja, voor mij hetzelfde, het vijf, zes keer. Ja, en waar ja. trainen jullie? Uh, ik traine, we trainen alle drie in Haarlem. Ja? Onze club. En ik train ook nog bij pa Papendal en Arnhem bij de Nederlandse jeugdselectie. Ja, want als je zo hoog zit, dan, dan ga je natuurlijk ook uh, dat soort trainingen doen, zoals in Papendal en ja. dergelijke. Competities spelen jullie ook? Ja, alle drie. En dat is door het hele land heen? Ja. Ik heb al twee jaar het hoogste niveau, Eredivisie. En dan spelen we ook gewoon seniorencompetitie. Ja, ja, kijk even naar je moeder. Het is flink rijden. <laughs> ja, ja, ja. En, en, en jullie gaan nog naar school natuurlijk ook. Is dat allemaal wel te combineren? Dat Want ja. het best pittig zijn, denk ik. Hè? Het is wel, je hebt wel minder huiswerktijd. Ja. En we hebben ook ja. één training voor school. Dus dan moeten we zes uur ochtends opstaan. Oh. Maar het is allemaal wel te doen. Houden ze op school daar rekening mee? Of? Ja. Ja? Oh, dat is wel, dat is aardig. Ja. ja nou, ik ga ook voor... En jij? Ja, ik zit ook wel. Maar zit alles niet op het kennen Overveen. Maar ik ga volgend jaar naar een andere school in Den Haag. Echt een topsportschool. Oh, je gaat echt naar een sportschool. Ja, ja. Ik ga daar ook elke ochtend trainen voor school en dan door naar school. Dus ook een andere club ga ik spelen, ook in Den Haag. Ga je daar dan wonen of, of nee, ga, ik ga je elke ochtend? Heen en weer. Ja, dat is te ja. doen wel. Hè? Ja. Hm. Want wij hadden oh. vroeger op Zandvoort een redelijk uh, badmintonclub. Dat ja, is niet meer nee, zo. Nee, die is helemaal nee. niet meer. Lotus? Ja, Lotus. Hebben we ook gespeeld? Ja, ja. En dat, dat speelde redelijk uh, goed in de competitie. Maar dat is over in Zandvoort. Ja, dat is maar recreanten. Uh, zijn er alleen recreanten? Is er nog een badmintonvereniging in Zandvoort? Twee recreanten. Oké. Okay. Dus dat is niet meer zo. Uh, nee. Want de faciliteit hebben we natuurlijk wel. We hebben een sporthal. Ja, en, en het zou kunnen als er genoeg uh, leden waren. Ja. Oké. Okay. Bij welke club spelen jullie nu dan uh, in Haarlem? BC Duinwijk. C Duinwijk. En BC, BC, Duin. BC Duinwijk. BC Badminton Club Badmintonclub Duinwijk. Duinwijk. En die speelt in Haarlem in sporthal?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 Nee, dat heb ik begrepen. Het NK is onder 13, onder 15, onder 17, onder 19. 19. En ik ben 16, en 13. De dus hun hebben onder 13 gespeeld en ja, ik onder 17. Onder 17. Ja. Uh, bij welke leeftijdsgrens...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 Maar als je jeugd bent kan je ook als senior-toernooi spelen als je wil. Dus niet dat je, je, moet, je hoeft niet senior zijn om te spelen, ja. maar meestal als je jeugd bent speel je jeugd-toernooi en senior dan ga je naar een senior-circuit. Ja. Ja, ja, ja, ja. En nee. hoe is het met jullie, uh, uh, uh, jullie coach? Uh, hebben jullie een eigen coach? Worden jullie, hoe worden jullie begeleid? Of ja, het onze coach is eigenlijk onze moeder. Ah. <laughs> van moeder. Alle, van ah. alle drie. En ze coacht eigenlijk alle onderdelen van ons alle drie. Ja. Ja, onze moeder, die heeft ook vroeger hoog gespeeld. Ja. Dus. Ja. Ook hoog getraind. Ook bij Lotus begonnen. Leuk. Ook een goede trainer dus. En jullie zijn met z'n drieën thuis, of hebben jullie nog een broer of zo? Nee, dat En de vader doet ook wat aan badminton, of niet? Nee, mijn vader die heeft 70 jaar gebasketbal. Oh, leuk.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 zo so. <laughs> Nou, ja. Je wil echt je sportcarrière ja. verder ja. uitbouwen. Ja, daarom ben ik ook nu... We zeggen, mele levenspatroon omgezet, alles in Den Haag. Want we zeggen, ja, je moet gewoon echt wat voor je sport over hebben om verder te komen. Ja, en nu zijn we natuurlijk nog een stuk jonger. Dus. Ja, ja. Maar ja. ja, maar heb je dus wel nog wel tijd om, om, om plezier te maken en zo? Ja, ja want we ja? zeggen, mijn zijn ook van badminton. Oh, die zijn van badminton. Ja. Okay. Maar je moet toch ook een beetje... Uh, uh, toch nog iets leuks doen, denk ik daarnaast. Ja. Anders is het toch Misschien een beetje te verenigen. Ja, ook zwaar. met die vereniging die ook leuk Doe je leuke ja, ja. dingen wel, ja, ja. En jullie ook? Ja, wij hebben ook soms de uitjes dan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 mee. We kunnen uitval krijgen als we moeten trainen. Dus dat is mooi. mooi. Ja. Ja, dus er wordt rekening mee gehouden. Ja, ja, ik, ja zeg ik, maar, maar. ik ben ook uh, geselecteerd voor de nationale jeugdselectie. Oh, Oké, okay, geweldig. Ja, dat is, maar dat betekent dus ook weer trainen op andere dagen dan voor de club? Dat is op woensdag op, voor Papendal, maar ik had er al ja. vaker meegetraind om te kijken. Ja, ja, ja, maar dat betekent elke woensdag naar Papendal uh, rijden? Ja, dat uh, oh, okay. doet me dus ook vaak. En ik ben ook tussen ons mee geweest. Ja. Dus en dan kan we, kunnen we ook uitval krijgen van school, dus dat is ook mooi. Nou, ja, dat is. Nou, ze werken goed mee. Ja. ja. Goeie ja maar ja. we hadden nou, het, uh, net gevraagd of, of uh, wat, wat de ambitie is. Wat is het voor jullie tweeën? Nou, ik wil ook. Vragen. Jij wil ook wel door? Ja, en ik hoop ook de Olympische Spelen te bereiken om gewoon te kunnen spelen daar en ook. Europees kampioen zou echt heel mooi lijken later, maar dat is nu nog wel ver weg. Okay. Nou, maar je bent ja, nog ik jong heb dus. Een beetje dezelfde droom als best, maar het lijkt ook wel heel erg cool na, gewoon om de Olympische Spelen te spelen en ook misschien nog om verder, verder te komen, bijvoorbeeld in de finale of zo ja, en Europese toptalen. Ja, nou ja, we, we, we zeggen zo makkelijk Olympische Spelen, wat zijn er voor ja, andere einddoelen? Was, maar ja, ja maar je hebt, nou, waar, wereld, waar je die ook wel leuk systeem. Ja, maar zeg maar: je moet je overkwalificeren. Ja. En Europees kampioenschappen, maar als ze maar zeggen: Olympische Spelen mag je pas meedoen als je bij de top 16 van de wereld staat. Ja, okay. Dus sommigen zeggen van ja, ik wil alleen Olympische Spelen meedoen, maar dan heb je al zo'n hoog niveau. Dat je, ja het hm. is dus niet zo van ja, als ik meedoe dan heb ik mijn doel gehad.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 En in Azië, ja heb je heel veel. Meer. China, Indonesië. China, China. China Indonesië. Indonesië. Ja. China is wel de beste met. Die hebben volgens mij drie wereldkampioenen van de vijf onderdelen. Als ik zo. het goed zeg. Ja. Goed, jullie hebben wat voor te streven dus. Nou, ja. ja. En uh, jullie gaan een leuk, maar vrij zwaar uh, ja. tijd tegemoet ja. he, met, met ja. trainen. Ja. Dat maar ja, zo maar zeggen zoals ik als ik naar de, bijvoorbeeld Europese kampioenschappen of wereld, maar zeggen, je moet je ook ja, punten halen om te kwalificeren Dus ik heb ook wat meerdere toernooien gespeeld, dus ik heb ook Israël junior, ben ik ook eerste geworden onder 19. maar ook mede door talent talentboek. Dat is ja iets wordt er wordt voor talenten crowdfunding en hebben ook veel mensen van Nederland hebben daarvoor gedoneerd. Dus ik wil ook bij deze ook nog weer gaan. heel goed. Ja. Ja, dus je reist eigenlijk al een beetje ja. Eh, toch. Ja ja we moeten, we moeten het afsluiten, jongens. Uh, hartstikke leuk. Leuk dat we met drie beroemde ja. Zandvoorten hebben uh, kunnen spreken hier. En ze worden nog steeds beroemder, ben ik vanaf. Dat overtuigen. denk ik ook, ja. ja. Nou, heel erg bedankt voor jullie komst, jongens. Ja, heel en toi, toi, toi voor uh, de komende jullie, uh, tijd. Bedankt. bedankt. Oké. Okay. En wij gaan verder met Bluff aan de kust.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 Zo bluff met uh, aan de kust. Nou, daar zitten we. Uh, we hebben als uh, laatste gast Peter Tromp... met een, uh, een nieuwe rubriek: ondernemerszaken. Tenminste, het staat op zijn pet. Ja. Hij heeft een heel goede <laughs> pet, uh, Peter, ja. maar ja. Dat, zat vandaag dat staat vandaag staat er op, op. Voor. Dat staat er nu voor. <laughs> Welkom, Peter. Dank je, dank goed, dank goed. Dank je. Uh, zo, uh, periodiek uh, zullen we je graag uitnodigen om eens.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 van Geen moord. <laughs> ja, ja, een hot item, de, hot, uh, de afgelopen weken is uh, de biologische markt op donderdag. Ja, ik was in de Zandvoortse en, krant een heel ja, vaag verhaal. En daar is nogal wat over te doen. Ah. Het wordt uh, zo langzamerhand een soap. En uh, dinsdagavond wordt het behandeld. Het voorstel van het college is om uh, de biologische markt vaarwel te zeggen. Dat komt nogal oh. koud op het dak.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 hoe die jongens zich iedere donderdagochtend denken te kunnen presenteren. Mm -hmm. Met een vrachtwagen op het raadhuisplein. Met een uh, verkoopwagen op het raadhuisplein. Van oors, van, af het begin was de bedoeling mm -hmm. om de markt kleinschalig te houden met kramen. Ja. En alleen met kramen. Want dat is dus vier kraampjes ja. aan de ene kant. Doorgang naar de Haltestraat, Kerkplein doorhouden. Mm -hmm. Mm -hmm. En vier kraampjes aan de, aan de andere kant. Dat is leuk.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 aan de Louis-Davidstraat... maar ja. gaat gebeuren aan de achterkant... Ja. in de uh, Cornelis-Legerstraat. Ja. Dus dat stukje zal heel moeilijk zijn... om dat erbij te krijgen in de ja. markt. Ja. Voor ja. De markt. Ja. Ja. Ja. Maar goed, we kunnen ook nog naar het Marktplein toe natuurlijk. Want daar hebben we een prachtig plein. Ja. Ja. En de heren van de biologische markt... Uh, uh, zeiden letterlijk uh, geen sprake van... no way, dat doen we niet. Maar de onbekendheid van uh, dat louis davidsplein blijft natuurlijk wel gelden. ook voor op, hun, de, ja. op deze manier. De, de dus, weetmarkt wilde er ook niet naartoe. Nee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 En uh, ik heb ook, uh, ik moet er nog een onderhoud uh, uh, mee hebben met Gerard Kuipers. De toekomstige wethouder van uh, D66. Ja. Maar er zijn heel veel mensen die een onderhoud, dus hij krijgt het heel druk. Vanaf 1 juli. En, uh, vanaf 1 juli. En uh, wij staan uh, 1 juli 5 over 9 bij hem Sorry. voor de deur. Ja. Dus, nou, dan weet, ja, weet, dan, hij dan weet hij dat, dat van. Maar uh, daar moet er nog wel even over gespreken worden. Want dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat we daar een prachtig nee, paviljoen hebben. Nee. Waar uh, totaal niks Man kan, kan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 Oké okay. ja, okay, Peter, wij gaan uh, een volgende ja. keer verder met wat jullie in In ieder geval bedankt dat je deze keer wilde inspringen en het, ja, het kick-off afgeven voor dit programma. Wij moeten eruit, het is uh, het einde van ja. Goedemorgen Zandvoort. Uh, we bedanken Floris Faber met Hotel Hoogland voor de gastvrijheid. Gert van Kuik als gastheer, maar ook als redacteur samen met uh, Yvonne en Gerry. Pascal van der Beek die een hectische ochtend achter de rug heeft. Pascal heel erg bedankt voor het Dank inspringen je wel, Pascal. voor regie en techniek. Uh, Gerrie Rutte. Ja, Don de Gebber. Het was een uh, weer een enerverende uitzending een enerverende vandaag. hè? Ja, maar het is allemaal. Het is weer goed. Bedankt. Ja. Wij gaan eruit met Neil Dimens.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 Touching hands. Reaching out.